De een donderdag op radio 501. Afternoons met Lucien Ja, goedemiddag, dit is Lucien Greepkes op radio 501. Welkom bij Afternoons en welkom bij het laatste uurtje op jouw werk. Terwijl Laura Johannes al voor de deur staat, jawel, het is haar platenkast vandaag. Dan gaan wij verder met muziek hier op radio 501? We beginnen even met een nummertje van Niemand Minder Dan Wiep Zichtema. En het nummer dat we gaan draaien is van zijn uh, ja, eerste solo-plaat, The Willow Sweep. Het nummer Less of Me. A little stone in the cellar There goes another tube Every day there's less of me A little less, less of me And in a way that comforts me You can't get hit by a truck It all depends on your luck Yeah Every day there's lesson made Lessons in mortality You're no, not like me But I'll fuck you over some new economy They wanna put the smell of fear on you and me You can't jump in front of a train collateral damage risk of the game Yeah, yeah Every day there's less of me Lessons in mortality They've lost their grace. We gotta hold them tight To give them their ways Maybe a little on the ease But I need something to believe Best of me. Uh, een van de catchieste uh, nummers op dit uh, jouw pakkende, een van de pakkendste melodieën hier op deze plaat. The Willows That Weep. Will uh, vorig jaar uitgekomen. Toen speelde, speelde hij ook nog live uh, tijdens het marathonweekend bij de volle laag. Gaan wij verder met de Rizé van Volendam, zou ik bijna willen zeggen. Vooral ook omdat hij zich uh, nogal uh, laaddunkend uitlaat over die zat. Uh, maar toch vind ik hem een goede muzikant. Ja, dat kan gewoon uh, samen gaan uh, We hebben het hier natuurlijk over Kees Mayfield, oftewel Kees Veerman. Uh, inmiddels woont hij natuurlijk in Amsterdam. Of hij is alweer terug uh, in de Volendam, begreep ik onlangs. Ja, zo gaat het, uh, het woord gaat uh, snel, doet hetzelfde ronde uh, We draaien even van zijn nieuwe 10-inch plaat. Uh, en, uh, ja, gewoon eigenlijk een nummer dat hij live speelde bij 3 voor 12, in ieder geval Club 3 voor 12. Het nummer All Right Louise van zijn, uh, ja, van zijn eerste lang spelert. En binnenkort komt er dus een nieuwe uit 10. Ja, zo heet hij gewoon waarschijnlijk op met 10 nummers. Uh, alles met 10 en zo is alles weer rond. Eerst gewoon lekker akoestisch en All Right Louise hier op Radio 501. Uh, Terwijl we ons klaarmaken voor de platenkast van Laura Jannes. En Laura Jannes zich ook klaarmaakt om hier uh, de studio te betreden. Dat kan natuurlijk niet... Uh, ja. Met theater maken moet je even ook die kleding en, de, en alle paparazzi in orde hebben natuurlijk. Ah, All right, Louise van Kees Mayfield. Wat gaat het nummer langzaam? Maar ja, het is gewoon een oude 45 toeren. Nee, nou kennen we weer. Dat lijkt wel een zeker ander programma op zondag tussen 6 en 8. The dogs and lose the key, blind their wicked eyes, cross the creek in search of light. Louise, een gevoelig nummer en uh, fantastisch uitgevoerd. Goed geluid ook trouwens. Uh, en dat goede geluid ga je natuurlijk aanstaande zaterdag ook terug horen op uh, Pop at Park. Waar de Radio 501 ja, het hele, hele gebeuren gewoon uh, live gaat uitzenden. Of in ieder geval, laat maar zeggen, we hebben gewoon een eigen studio met eigen gasten. En, uh, en ik weet in ieder geval andere soldaten die voorbij gaat komen. En uh, Lucky vond de derde voor de liefhebbers. En uh, worden we ook, voor de mensen die het niet liefhebben, dat weet ik niet. Uh, nog even een nummertje, gewoon omdat dat kan, van Katie Lang. En het nummer The Consequences of Falling. Ja, dat uh, moet je dan maar onder ogen zien, hè. Ja, gewoon even Canadese muziek hier op uh, de radio. kan allemaal. Straks even de plaat van je hoofd voor deze week. Gevolgd door de Donderdisc. Waarvan me even de naam ontschoten is. Kijk is dat, hè? Maar dat kom ik helemaal op terug. Are you what I'm breathing. Are you Consequences of Falling van KD Lang hier op Radio 501. Gaan we verder met de plaat voor je hoofd voor deze week. Audio Adam, wat een uh, lekker plaatje trouwens. Uh, You'll be alone. En dat is dan weer een minder lekkere boodschap, zeg ik altijd maar weer. Maar je zal toch ooit op een moment dan weer alleen zijn. En daarna weer met een ander. Ja, zo gaat dat. Dit is deze week. De Radio 501. Plaat voor je hoofd. All you find is a secret handshake. Now it's time, and you say you're prepared. On the corner, you think you find your freedom. Leave behind. Audio Adam was zat hier op Radio 501, de plaat van jou voor deze week. Aanstaande vrijdag komt er alweer een nieuwe, ja, dan gaat het op de donderdag. Dan ben je altijd een van de laatste die hem draait. Maar tot die tijd, iedere uur nog in de non-stop en iedere twee uur tijdens de live programmering hier op Radio 501. Gaan we verder met de Absent Minded van, van hun nieuwe plaat, As It Ever Was. Is dit uh, het, uh, ja, toch, toch uh, ja, zouden we zeggen een mooi nummer. De van de Glieten. Waarvan even de naam opgehoopt is. De van de Radio 501. <middel> Fighting Against Time En uh, voor de mensen die nog zitten te wachten op uh, Laurie Hannes Nog even vechten tegen die tijd Hierna draaien we nog een nummertje van Mamaloo Vanwege de gast van vorige week Jaap Stiemer Maar de... dit is Absent Mind. We, get we get one step This war find it, fighting against time, hier op Radio Final 1. We gaan verder met een recenter nummer van Mamoulou, dan waar Jaap Steemer mee aan het spelen was. Maar hij deed wel de koffers, of in ieder geval laten we zeggen de hoesjes. Dat is wat duidelijker, want de koffer, dat kan ook gewoon zijn dat hij nummers van Mamoulou aan het koffer is. Maar dat was niet zo. Het hoesje deed hij wel, en uh, met verven, en ook met uh, kwasten. Even kijken. Afijn, genoeg woordspelingen voor nu. Superman. En straks dan. Dit is deze week de radio 1 van 1. Wat is dit nu? Een hoofd voor je hoofd. Hahaha, het is een plaats voor je hoofd geweest. Dat vind ik wel grappig. Er staat gewoon nog geen systeem hier. hè. Bye. Maar uh, dan heb je ook wat. Ja, op het top en Pico bellen weer in orde. <laughs> ja. Heb je het uh, nog steeds kunnen vinden? Ja, ja dat, ging, uh, dat, dat ging goed. Ja, want het is een uh, drukke tijd weer voor jullie. Jullie zijn een beetje nieuw materiaal aan het uitproberen met Fauvist. Ja, ja, dat klopt. Het is heel tijd. Het is druk, het is super spannend en het is leuk. Ja, is dat maf dan gelijk? Ja, het is maf omdat we. We zijn dus nu zeg maar. Uh, we hebben dus. Sinds sinds is een tijdje een je, Wist ja? jij dat al? Ja, ja dat was al. de vorige ja. keer. Want even voor de luisteraars thuis. <laughs> Laura is dus al eerder geweest. Dat kun je ook nog terugluisteren. Nog veel meer muziek van Laura. Toen draaien ze nog alles op cd's, maar nu heeft ze gewoon maar een lijstje meegenomen. <laughs> ja. In het kader van de voorbereiding. Wordt steeds makkelijker. Het wordt steeds makkelijker. Ja. Dus, um... Maar dit keer wel met lippenstift, hè? Hey, en dat is ook wat waard. Kijk. Okay. Vorige keer dacht ik van, nou radio uh, kan lekker in mijn joggingsbroek aankomen, maar dit keer... Uh, Piekfijn in orde. Beter beslagen. Ja. Maar goed, impresariaat, dat bevalt allemaal? Ja, dat bevalt hartstikke goed. Het is dus wel echt uh, ja, maf, want wij speelden normaal veel op festivals en in uh, muziekcafés en dat soort dingen. Ja. Ja, ja. En nu sta je gewoon uh, opeens uh, van de week dan in een uitverkochte Meervaart of uh, in uh, Eindhoven in het uh, parktheater voor een paar honderd man. Oh dus ja. Dus dat is wel echt, uh, echt super eng. Oh, echt? <laughs> ja, maar ook wel. Je hebt toch ook wel gewoon in het theater gestaan in Rotterdam? Dan heb je dat toch ook dat er een volle zaal al zit? Ja, ja nee, ik heb natuurlijk met verschillende toneelstukken wel door het land ook getoerd, maar dat is toch wel echt anders. Als je... Uh, als je in een toneelzoek wat geregisseerd is en met medespelers en, en, en, en in een verhaal van iemand anders eigenlijk. Ja. Staat of dat je gewoon uh, poedel maakt, uh, je eigen... Eigen liedje staat te uh, spelen, staat te zwoegen. Ja, toch wel. Ja, toch wel. Het is ja. Echt al, en, en alleen al omdat het natuurlijk heel die vierde wand er niet is. Nee, precies. Je hebt echt dat contact uh, met het publiek. Dat, dat probeer je wel. Het ja. lukt de ene keer beter dan de andere keer. Oh, ja? Maar het is wel het streven. Ja, ja. Hoe, maken, hoe maken jullie contact met het publiek? Door ze mee te laten zingen ofzo, of zo? Uh, um, wel de geijkte manier natuurlijk. Ja, ja. Nou, of ja. Uh, Hallo Amsterdam! Ja, als je in uh, Tilburg staat. Ja. <laughs> of Hallo Tilburg in Amsterdam. Ja. Ja. Ik ging een keer naar een concert van Jamiroquai. En dat was volgens mij... Ik ben het, alweer, het is echt al heel lang geleden. Het was een van de eerste concerten waar ik naartoe ging... En toen riep hij zoiets van uh, hallo, ja volgens mij riep hij hallo Amsterdam en het was in uh, Rotterdam, in de, um, hoe heet het ook weer, die grote... Motown, nee, nee uh, uh, Mo Rotown, oh, nee, waarom Nee, nee, nee, uh, is dat niet, De en Kuip? Wat? De, de kuip. kuip? Ja, dat kan. Ja, ja of... volgens mij was het in De Kuip, ja. Dus dat was oh, dat wel, wel een beetje een... Uh... Een flater. <laughs> ja. Goed begin van de avond. Gelukkig geluk was er al een voorprogramma waarschijnlijk. Ja, ja precies, dat maakte wat goed. Ja. <laughs> Dat is in ieder geval niet een slecht begin, want een goed begin is het halve werk en dan kun je het werk alleen nog maar afmaken. Ja precies. ja precies. Maar goed, jullie staan dus ook met, met, met gewoon voor volle zalen in plaats van voor, voor, voor volle... Voor een paardenkop en een... Ja, <laughs> of op een boot. Ja precies, op een regenachtige boot, die kraakt en stinkt, ja. maar hij heeft ook wat. Maar uh, nee, nee, nee. Niet, al, niet alleen maar volle zalen hoor. Maar het is wel zo dat we dus nu uh, ja, via, via onze dan de kans krijgen om op dat soort plekken ons gezicht even te laten zien. En dat is toch wel uh, hartstikke leuk. En, uh, ja, dat zijn dan van die promo-avonden, zo noemen ze dat dan. En dan ja. uh, heb je dus uh, dat er dan verschillende acts van hun, uh, van dat stalletje, zeg maar zeggen, iets laten zien uit hun voorstelling. Dus maar een klein stukje. Ja, wie, wie zit er dan nog meer in dat stalletje? Uh, nou, bijvoorbeeld Roué Verveer, uh, cabaretier, okay. en uh, Soendos, uh, cabaretière, ja. en even kijken, Murt Mossel. Heel veel oh. cabaretiers eigenlijk. Nou, We... meer stand-uppers zijn er toch allemaal? Ja, nou... Die ken ik nog wel uit, uh, van het comedycafé Comedy Café en… Uh... Ja, nou, ze hebben nu ook wel echt theaterprogramma's. Alhoewel, ik moet eerlijk bekennen, ik heb Soendos nog niet echt haar eigen programma gezien, maar Murt wel, en dat is wel echt een theaterprogramma, en Roué ook. Dus, uh, maar ze zijn wel inderdaad zo een beetje stand-up meer begonnen, volgens mij. Ja. ja. Ja, maar goed, dus wij zijn in die zin wel een beetje vreemde eenten erbij. Want wij zijn dus de enige die uh, De muzikale nood. Uh, ja, ja. ja, precies. Ja. <laughs> ja, je hebt heel veel muziek meegenomen vandaag. Ja. Yes. Uh, ik zou zeggen, we, uh, ja, we gaan gewoon meer op de muziek richten, uh, minder op de inhoud. Of oh, misschien wel op de inhoud <laughs> ja. <deel> of <laughs> Maar het eerste nummer dat je wel graag wilde laten horen is uh, van... Nou, een van de finalisten in ieder geval van de beste singer-songwriter uh, van Nederland. Ja, leuk programma. Ja, heb je uh, iedere, iedere maandag uh, aan de buis gekluisterd gezeten? Uh, nou, ik heb geen tv. Dus. Uh, dus, je hebt dus iedere uh, dinsdag uh, <laughs> aan het internet gekluisterd gezeten. Ja, ja de uitzending gemist. De uh, site uh, heeft, mijn, uh, heeft mijn bezoek uh, toch wel. Uh, ja. ja, ik vond het even echt een echt leuk programma. En uh, tof ook omdat gewoon mensen die gewoon hun eigen dingen maken. Weet je wel, dat vind ik veel interessanter dan al die uh, idols. En, uh, ja. Ja. Raakt raak mij veel meer. Ja, nou ja, dat, uh, binnenkort hebben we trouwens Martine Bond uh, hier in de studio. En nou, die heeft natuurlijk. Uh, oh, was ook een van de gegadigden in dat hele, hele circus. Ja, ja, oh, spannend. Benieuwd. Uh... Wat zij meeneemt. Ja, ja. ja nou, ik, ik, ik weet het al wel een beetje, maar goed, dat houden we nog een beetje uh, geheim. Oké, oké. Okay, okay. Maar jij wilde heel graag Niels van horen. Ja. En uh, waarom dat nummer? Was dat Want het ja. is een heel poppie nummer eigenlijk. Het is eigenlijk gewoon meer een en bandjes en zo wat uh... ja vind je dat ik ik vind hem echt uh, echt helemaal helemaal gek en ik vind hem ook heel uh, ja eigenlijk wel heel theatraal ook wel en mooie mooie lijntjes maakt hij dus uh, grappige uh, arrangementen en uh, en uh, ja, gewoon een toffe performer ja en ik, ik heb het aan heel veel mensen laten horen omdat ik er zo enthousiast over was. En het stom is dat <laughs> ik kennelijk allemaal vrienden hebben een andere smaak. Want tot nu toe vind ik nog weinig uh, medestanders. Maar ik blijf gewoon dapper. Dapper volhouden. <laughs> ja. Dus even, gewoon even een steunbetuiging aan uh, meneer Nielson, Die daar trouwens wel ja. een hitje mee heeft ja, gesloten. Ja, hij heeft mij in die zin uh, totaal niet nodig. Want hij heeft volgens mij uh, onwijs veel fans. Maar, uh, ja, ja, Beauty and the Brains. Nederlandstalig trouwens. Ondanks de, de titel. Maar ja. uh, we, gaan er gewoon, uh, we gaan er gewoon naar luisteren. We gaan er volgen. Het is live trouwens. Ik ben de held van mezelf. Maar ik heb een superbon bijna. En alle mannen staan versteld, wat doet ze met die jongen? Ik zie ze kijken, weet ook niet wat het is. Hey! Zo'n meisje, zo'n lijf en zo'n gezicht. Zo'n goede vriend, omdat ze altijd bij me is. Het is goed, want ik kijk en gelukkig met mijn ogen. Ik zou al binnen zijn. Wat ik hier voor me had Want zij is alles, alles, alles, alles in het It's all alles, all alles, all this, all in A. No. was gelijk ook uh, mevrouw Tamara erachteraan uh, hier op Radio 51 in, in de platenkast van Laura Johannes die nog steeds tegenover staat. En alles gaat digitaal, dus <laughs> eigenlijk gaat het om een datakast en niet een uh, platenkast. Ja, lekker modern. Ja, heel modern. Nou, je zei de vorige keer al van ja die cd's liggen ergens in een, in een doos op zolder. Wat niet eens een zolder is, want jullie wonen <laughs> ja. gewoon in het bedrijfspand. Ja. Maar... Uh, het was leuk om die CDs weer een keer door te nemen, maar... Uh... Die zijn nu weer uh, met een enkele reis uh, teruggestuurd. Augustus. Ja. Maar je, je hebt uh, die serie uh, gekeken, begrijp ik, de, de beste singer-songwriter van Nederland. Ja, ik vond het echt superleuk. En ook tof om te zien hoe ze gecoacht werden. en uh, Ja, gewoon leuk om te zien hoe mensen uh, met, met maken bezig zijn en... Uh, en uh, hoe ieder zo zijn eigen insteek had. Ik vond het trouwens wel maar een paar echt goed. En daar hoort die mevrouw Tamara dus ook bij. En, en Nielsen. Uh, ja, ja. ja dat waren dat de twee, uh, twee best? Of uh, waren, is er nog iemand anders geweest die jouw hart kon stelen? Uh, Potentieel. Nee, nee, ik vond deze twee echt het allerleukste. Oh ja. ja. Dus ah, en toch even Douwe Bob. Uh, het, uh, <laughs> is er met, is er met, uh, met de voor doorgegaan. Dikke... <laughs> ja. Ja, dat vond ik wel jammer. Ik, ja, hij is natuurlijk wel supergoed en een mooie stem, maar... Hij uh, ja. like kan mooi pingelen. Ja, maar het was wel uh, een, beetje, uh, een beetje van de leg ervan. Wat, wat, wat vind jij ervan? Nou, ik, ik vond hem wel technisch gewoon heel goed. En ook bij de eerste... Want ik heb uh, achteraf ook wel dingen zitten kijken. Want ik, ja, ik kijk dat ook gewoon niet op tv. Want ik heb op de maandagavond ook gewoon allerlei andere dingen te doen. Ja, tuurlijk. Zo gaat het tegenwoordig natuurlijk. Maar ik heb de eerste uitzending uh, toen gekeken. Ja. En wat, wat, waar hij dus ook in voorkwam... Uh, en wat me opviel is dat hij wel heel technisch heel, heel goed was. Hij was wel, zeg maar... Als je het vergelijkt met de anderen die daarin voorkwamen... Vond ik hem wel de beste... Maar dat komt natuurlijk ook. Het is natuurlijk een uh, bepaald beeld dat je hebt bij singer-songwriters. En daarom was mijn weerstand tegen die Nielson, die in ook, ook in die af aflevering zat, was hij wat groter. Omdat ik dacht, ja, maar dit is toch helemaal geen singer-songwriter. En, en hij <laughs> voldoet natuurlijk wel. Die Dao Bob doet uh, wel heel, heel erg voldoen aan het, aan het clichébeeld. Ja, ja, het is een beetje sentimenteel en een hij... beetje rustiek. En, uh, ja, nou, en vooral rustiek. Ja. <laughs> dat is wat je, wat je uiteindelijk toch zoekt... Uh, in een singer-songwriter. Nou ja, ja, kennelijk wel. Tenminste, dat is dan wel het... Uh, ja, iemand staat er met de gitaar. En de piano is het ook alweer gek eigenlijk. Maar ja, misschien ben ik... Uh, dan zie je maar weer hoe dat hokjes... Uh, ja, ja. Gaat. Ja, ik weet het niet. Want ik vind het ook wel leuk dat singer-songwriters... Voor mijn gevoel, het idee wat ik er dan bij heb... Dat het toch ook altijd uh, wel maffe mensen zijn. En heel eigenzinnig. Ja. Waarbij je bij een popband of zo vaker een, een sexy zangeres of weet ik veel, bij een singer... Nou, kijk maar naar die Tamara Miranda. Dat is gewoon een mafwijf vijf. En, en, en, en, en, en ze maakt hartstikke mooie liedjes. En, en, uh, en ook ontroerend. Maar ja, ze hoeft ze maar een paar noten aan te slaan en het is wel amusant. Ja, ja maar ook echt, ook echt heel uh, ja, ontroerend. Ik vond haar ook echt, ja, ook wel... Gewoon ja. oh, echt goed. Ja, ja want je, je zegt ja, dat hele maakproces... dat vind ik, een, uh, vind ik een interessante proces om naar te kijken. En dat kwam daar ook uh, redelijk in beeld. Ja. Met wie kon je dan jezelf het meest identificeren? Wie, uh, wiens maakproces uh, lijkt op dat van jou? <laughs> uh, even nadenken. dat het is jouw materiaal, hè? Wat, uh, wat jullie spelen met voor Viest. Ja, ja, maar we spelen inmiddels... we zijn wel een beetje van koers trouwens veranderd. Uh, eerst deden we alleen maar mijn nummers. Maar ja. ik ben langzaam mijn... Uh, mijn, mijn uh, uh, despotisme <laughs> aan het uh, ontstijgen. En ik laat hier en daar een beetje de, de, de, de teugels wat. Uh <laughs> dus, uh, dus, dus hier en daar slippen er ook nog wel eens liedjes van anderen bij. Bijvoorbeeld uh, Maarten, die zit natuurlijk ook in de band en uh, ja. die, die schrijft ook nummers. En, um, en ook van zichzelf. En dat is ook gewoon het theatrale wat daar natuurlijk in zit. Ja, ja dus z het zijn wel eigen professie. nummers. Maar ja, precies. Maar ze zijn dus niet meer allemaal van mijzelf. Nee. Um, en maar Michiel goed, hoe... schrijft ook nummers. Die... Michiel is nieuw trouwens bij Van Ik weet niet oh. of jij die al hebt gezien een keertje. Nee. Um, dat is ook een muzikant en een theatermaker. En uh, die schrijft zelf ook nummers, dus die komen er ook... Uh... Gewoon tussen. Ja. Nou, ja. hartstikke leuk. Maar we, we hadden het natuurlijk over dat maakproces... waar we natuurlijk vernuftig ja. omheen <laughs> uh, aan het uh, breien zijn. Uh, nou heb je me mooi tuk. Ja. <laughs> <laughs> mooi zo. Nee, maar uh, met wie kon je ik dan... Ik dacht dat ik er vanaf was. Ja. Helaas Nikke pech Ja Maar met wie kan je dan het beste Identificeren of was dat eigenlijk geen van allen Nee, allemaal wel Op een bepaalde manier, zeg maar Want je hebt, ik denk Ook die gelikte Nee, die dan niet, nee uh, nee, die niet. Die, die, die was te goed. Nee, ja. nee die, die ging het iets te gemakkelijk. Nee, ik, ik herkende me vooral... Ik weet niet wat dit nou weer over mij is. <laughs> maar ik herkende me vooral heel erg in een soort struggle die mensen... Die je soms ook wel zag. Van, uh, ja, even kijken hoor. Ja, strubbelingen bij het schrijven. Ja, en dat je, dat je toch... Dat het The soms, writer's block. Ja, of dat het soms leuker is om... om, om uh, iets wat, je al, wat al enigszins in, in, in, de, in de grondverf staat om da dat te verfijnen. Of, of weer eens een ander arrangement te proberen of dat soort dingen. Uh, ja. Dan zo vanuit het niets weer iets nieuws te maken. Dat is, dat is echt... Uh, dat is dodelijk. Erg moeilijk. Maar, uh, ja. maar goed. Je en dan sta, sta je op het podium en dan gaat het toch wel weer makkelijk. Of uh, heb je er af en toe nogal uh, een strubbeling? Uh, nee, dat vind ik eigenlijk altijd wel leuk. Nee, okay. dat, dat, dat, uh, het is vooral... Uh, het, het, het uh, ja, nieuwe dingen maken, dat vind ik moeilijk. Dat vind ik altijd uh, lastig. Genoeg ideeën, maar om er echt uh, ja, weer, weer iets nieuws uh, echt te beginnen en uh, een opzet te maken voor een nieuw liedje is altijd moeilijk. Ja, want uh, we gaan nu iets horen van uh, Lucky Fons de o, ja. derde. Ja. Hij heeft een beetje koninklijk bloed, hè? dan mag je dat uh, erachter zetten, hè, de derde. Ja, precies. Ja. Ja, ik ga vanavond naar hem toe, dus, uh, naar een optreden van hem, dus ik heb er zin in. Ja, leuk. Ja, in de harmonie in Edam. Aan yes. uh, komende zaterdag staat hij trouwens in het Park Schouwburg, hier in Horen. met een heel orkest. 35 man uh, erachter. Gaaf. Met een ah. uh, ja, volledige show, dus dat is wel echt uh, heel gaaf. Uh, jij wilde volgens mij het nummer Deur op slot uh, um, horen, of niet? Ja, dat is iets met een boef. <laughs> nou, iets met een, met een, met een, met een uh, overvaller. Maar ik, ik, ja. wil, laat, ik zou zeggen, van, verras me ja, nou, we doen gewoon het laatste nummer van uh, die plaat Hoe je honing maakt, want daarvoor was hij nog gewoon in het Engels. Ja. Dus het komt in ieder geval van Hoe je honing maakt, in uit 2010 alweer. Zou die met uh, nieuw materiaal bezig zijn, denk je? Ik ga het laten zien. Ik ben benieuwd. Ja, is dit het nummer? Nee, maar dit is ook een leuk nummer. Oké. Okay. <laughs> Oh, oh, oh, oh. Ah, goeiedag zeg, uh, dit is Lucky van onze derde. Van die plaat, hè, van die hoe uh, je honing maakt, uh, deur op slot. Nou, jij zegt, uh, je hoort hier eigenlijk al ja. wel een beetje wat zijn live uh, reputatie ook is. Ja. Ja, het is echt een vrolijke snuiter. Ja, is dat, is dat, is dat ook met, met name waar, waarom je fan van hem bent? Um, ja, en ik vind, uh, even kijken hoor, wat is dat voornamelijk mijn waar ik fan... Even ja ik vind zijn tekst ook goed en ik vind het uh, de muziek ook gewoon hartstikke uh, uh, mooi gecomponeerd nou ik vind hem ja ik vind hem gewoon echt een tof artiest ja een ja. andere andere onbevangen iemand uh, zou ik wel willen zeggen is uh, Roosbief ja nog zo één nog zo eentje ja dat nou ja, dat is ook ah. iemand waar alle remmen wel af en toe een beetje los lijken te zijn of in ieder geval een paar draadjes waardoor het toch wel heel heel charmant wordt eigenlijk ja ja dat vind ik ook ja. het nummer meisjes waarom uh, Precies dat nummer? Um, even kijken hoor. Ja, omdat het zo'n... Uh, ik vind sowieso, ik vind eigenlijk al haar nummers ontzettend goed. Ik vind het een hele uh, grappige, bijzondere uh, iemand. En dat nummer... Ja, even nadenken hoor. Oh, in de microfoon. Hallo. Uh, ja, even nadenken. Oh jee, wat een moeilijke vraag. Ja omdat het gewoon een tof nummer is. En, en een gewoon een tof tekst. nummer. Ja. Ja, je, moet, je moet een nummer uitkiezen en daarom maar van die eerste plaat uh, het nummertje meisjes. Yes. Nou ja, we doen gewoon meisjes. Ja, en, uh, op mij, ik moet mijn schoenen nog aan. Dat <laughs> wacht ik ook niet uh, aan het begin van het nummer. schrok <laughs> gewoon wel een beetje wat ik had hoor, toen ik die plaat voor het eerst hoorde. Ja? En dan begint het met een heel leuk idee, maar uiteindelijk gaat het alle kanten uit. Ja, het is echt een, een, een, een, iemand met een heel eigen leefwereld. En daar kan je niet altijd bij, of zo. Nee, maar dat fascineert je dan ook alweer, uh, begrijp ik. Ja, dat vind ik heel erg leuk, ja. Ja, ja het, het is sowieso anders, een heel eigen, eigen geluid. Ja, ja, precies. Ja, ja. Want, hoe, uh, want die nieuwe plaat, ja, daar heb ik het nog niet eens over waarum. Mm -hmm. Maar uh, omdat ik het wil. Ja. Je, uh, die titel alleen al, dat is toch schitterend. Vind je dat geen mooie titel? Ja, nou ja wat ze ah. zelf zei, echt zo'n uh, hip-hop-titel. Uh, Because I want it. Ja, I want, ja, yeah. ja, precies. Ja, maar als het dan in het Nederlands komt, dan komt dat toch weer heel anders op me over. Ja, ja nee, dat, dat uh, is ook zeker wel fascinerend. Zeker weten. Ja, toch. Ja, toch. Maar goed, uh, je, je wilde nou Maarten Bestra Hoeken Ja. Ook een van je idolen? Of uh, hoe moet ik dat? Uh? Um, nou, het is. Uh, even kijken hoor. Ik had ooit van hem een liedje gezien op internet. Doordat uh, een vriend van mij dat een keertje liet zien. Ja. En daarna ben ik een keer naar een optreden van hem gegaan. <coughs> en daarna treedt hij eigenlijk niet meer zoveel op met muziek. Dat is wel heel jammer. Want hij oh. is. Uh, <laughs> ja. Hij is ook uh, schrijver en uh, hij maakt ook theater. En volgens mij is hij zich daar heel erg nu op aan het storten. Een nieuwe uitdaging. Ja. Was hij te goed, denk je dan? Ja, ik kan me voorstellen dat als je heel goed bent ergens in... dat je dan denkt, nou ja, ik ga even een nieuwe uitdaging zoeken. Want ja, pff, ja. een beetje blasé. Ik weet, ik weet niet precies hoe zijn um, psyche uh, is gelopen. Dat... dat, dat, dat <laughs> Nee, dat, dat proces daarvan ben ik niet... Uh, maar ik, ja, wat mij betreft moet hij vooral nog eens een keer een cd maken. Ja, want welke nummer hoorde je dan voor het eerst? Was het ook dit nummer? De nee. De Wals van de Ex-Geliefden? Ja, nee. Het, de, de, de nummer wat ik voor het eerst hoorde was... De Wereld is Zo Koud. Dat vond ik ook een heel tof nummer. En um, ik zie trouwens hier... Dat vind ik wel grappig. Want ik had hem dus even opgezocht op internet. Maar dat dat nummer ook het vaakst is beluisterd. Dus kennelijk... Sommige nummers, die vind je leuk als je iemand voor het eerst hoort. ja. En dit nummer vond ik, toen ik dus zijn andere nummers leerde kennen... vond ik uiteindelijk dit nummer uh, nog veel beter... maar die is veel minder bekeken. Dus dat is ook interessant hoe dat dan werkt. Ja, misschien omdat hij niet meer live optreedt. Dat het daardoor komt dat mensen dan uh, niet meer toekomen aan al dat andere werk. Ja, terwijl het ja, er ook ja. gewoon bij staat, hoor. Maar. Ja, ja, dat zou ook kunnen, dat dat later is gemaakt. Ja, en er staat het lager in het, rijtje, in het speelrijdje op uh, het ja. uh, schitterende medium MySpace... Ja. Kom je nog eens ergens? Ja, precies. De was van de exgeliefde liefde, Laten we er gewoon naar luisteren. En uh, als er nog wat over te zeggen valt, dan uh, vallen we gewoon in. Precies. Even kijken hoor, of dat uh, nog een beetje klinkt. Krijg je hem nou. aan de praat? Nou ja, volgens mij komt er wat aan, of niet? ja, nee. ja, nee, ja ik hoor wel wat. Ik hoor wat. Het is erg hard, is het niet? Moet Kom op, zeggen. jongen. Kan het wel? Ja, daar komt hij. daar komt ie. Kom. We gaan naar binnen, ja. ja. onze tafel, ons café, ik ben zo blij dat ik jou terug zie, kijk ik heb lelies voor je mee, kom laten we bestellen, kijk ze schenken onze wijn, oh je drinkt nou droge sherry, nou ja. Dat kan ook lekker zijn. God, je hebt een nieuwe vriend nu. En je hebt een nieuwe baan. Druk, maar best tevreden. Nou ja, goed. Je kan het leven aan. En je dochter is het huis uit. Ja, dat wordt al een echte vrouw. Zestien en nu al zelfstandig, dat heeft ze vast van jou. Zie ons hier toch zitten, beteuterd en bedrukt. In dit veel te harde leven, allebei mislukt. De grote liefde en de eerste grote pijn toen we wisten dat het over dat het leven meer moest zijn dan dat wat wij samen waren maar als ik naar de jaren kijk het zijn de mooiste van mijn leven dus we hadden Gelijk. Zie ons hier toch zitten beteuterd en bedrukt In dit veel te harde leven Allebei mislukt Maar we zijn nog niet verloren Er valt te winnen, ik weet hoe Kom, we zijn pas 52 dus het leven lacht ons toe Dus neem me in jouw armen En druk me tegen jou aan Kom, alles ligt nog open Kom, laten wij nou gaan Ja, we gaan weer naar mijn zolder En wij drinken weer goedkope wijn En we zuipen heel de nacht door tot we straalbezopen zijn En dan vrijen wij weer als vroeger Tien keer op een rij Nee, nee, nee, nee, nee, elf keer Nee, nee, nee, nee, twintig Nee, nee, nee, nee, nee, veertig op een rij En dan zullen wij weer jong zijn Onschuldig maar naïef We lachen om wie we nu zijn en alles wordt weer lief, ja wij worden die oude mensen Wij worden dat sprookjespaar Verkreukeld, maar toch prachtig Verstrengeld in elkaar En dat het leven, dit rotte leven Vol van chaos en bederf Dat dit alles toch nog zin heeft als jij mijn hand vast voor ik sterf, Hey, niet weggaan. gang, hé, hey, niet weggaan. gang, kom op, niet weggaan. gang, hé, hey, niet weggaan. gang, niet weggaan. gang, hé, hey, niet weggaan. gang, niet weggaan. gang. Ja.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 Word ook friend en ga naar wordchild.nl, elke donderdag op Radio 501. Radio 501. De Radio 501 daar volgende donderdag. Dat is 1 uur tot middernacht op Radio 501.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 Op 6 oktober zijn alle hoeken en gaten van Schouwburg het Park in Holland gevuld met topartisten. De tweede editie van Pop at the Park belooft weer een spektakelstuk te worden. Vanaf 4 uur tot in de kleine uurtjes kun jij genieten van... Jory Swart, Lucky Fonds. Martanya Joey Bradley. Steve. Steven Simmons, Andy Wooden Saints. Mama Luw. G.I.M. The Grand Park Orchestra onder leiding van Wouter Hakkoff, Pink Hippo DJ's. Easy Go. Doc, Electric Tears. Holland Electro. Jules Otto. Niels van der Gullik, Pepijn. Vea van der Poel. Matt Harlen. Two shakes of a still, Speciale orkestgasten. Arme soldaat. Digi Dex. Cordool. En veel en veel meer. 6 oktober 2012. Pop at the Park. Mis het niet. Afternoons met Lucienne Greepes. De platenkast van. Laura Johannes! Yeah. Ja, daar is ze weer. Hier oh, in, missen, uh, in de plaatkast. Het uh, tweede uur alweer. Heb je er een beetje zin in? Verdusie. Feduusie, ja. <laughs> ja, heb je er vertrouwen in? Ja, nou, ik, uh, ik ben er helemaal klaar voor. Ja, hè? Ja. Het is ja. toch een stuk minder gesjouw zo zonder slees. Ja, maar ja, ik vind het, de charme is er wel een beetje vanaf. En het is ook wel lastig, want we moeten alles weer zien op te zoeken. En uh, ja, maar cd weet je in ieder geval zeker dat het erop staat. Ja, dat, nou... Tenzij het verkeerde hoesje in de... Ja, precies. In het verkeerde cd stopt. Of, uh, of tenzij je hem uh, zo vaak los hebt meegenomen dat hij inmiddels danig uh, geracht is. Ja, ja, precies. Wat, uh, ja, want we hoorden net uh, voor de... Voor de, voor de reclame hoorden we Maarten, redden Westra. Uh, Westra, sorry. Volgens mij is het een Fries, maar hij, gek genoeg, hij woont volgens mij dan weer in België. Oh, hij woont in België ook nog. Dat dacht ik wel. Oh, maar jij, jij vond in ieder geval die, uh, die, die piano lekker opstuwend. En, uh, ja, een hele mooie tekst. Dan je ook al gelijk in ook. Even. Ja, ja. Het ik, ik, gaat ik, ik, helemaal los. Ja. Je hebt wel iets met uh, artiesten die allemaal losgaan, of in ieder geval uh, enigszins van het padje af zijn. Ja. Ja, dan, dan denk ik altijd van, nou, dat valt met mij uh, toch misschien nog wel mee. Ja. Of het is wel interessant. <laughs> Mooi om dan uh, over te, te, te elaboreren. Ja, ja precies. Uh, uh, jezelf erbij uh, aftekenend uh, en dan uh, je eigen verdriet, dat het toch wel weer relativeert. Ja. Ah, fijn, wat kunnen we allemaal in dit, uh, dit tweede uur uh, van jou verwachten? Uh, nou, uh, ik denk, uh, even kijken, misschien nog wat van uh, Daan Hofman. Oh. Lijkt mij leuk, ken je die al? Uh, nou ja, misschien als ik het hoor. Dan hou ik dan daar maar weer op. Ja, jezus. <laughs> ja, er is nog dus zoveel muziek. Ik bedoel, uh, je moest eens weten, wat ik allemaal tegenkom hier in die platenkasten. Ja, ja. Kom, je, kom je, loop je, loop je tegen uh, die, man, die man aan? Ja, wel dat ik denk van, hé, uh, hey, dat is tof. Ja, dat is wel leuk, van jouw ja. werk natuurlijk. Ja, dat is mooi werk hoor. Ja. Ook gewoon luisteren, ook voor de luisteraars is het heel leuk, want die horen ook nog wel eens wat dingen. Ja. Ook dingen die heel bekend voorkomen, zoals Alella Diane. Ja, die is ook goed. Ja, want die, uh, uh, die heb je natuurlijk de vorige keer laten horen, dus de mensen die zullen het waarschijnlijk wel kennen. En er waren ook een aantal mensen die luisteren, die daar ook een hele fan van waren. Ja, die op de chat zaten. Ja, die zaten gewoon helemaal... Uh, ja, die waren ineens natuurlijk door aan het epibreren. Over, uh... Heb je nu ook weer een chat? Uh, ja, maar ze staat nu momenteel natuurlijk wel achter het, uh, achter het digitale geneuzel. Uh. Dus jij, jij mag wel reageren op die chat. Mensen, maar... jullie kunnen allemaal reageren <laughs> natuurlijk. Jongens, kom nou eens even naar dat tweede scherm. Wat, <laughs> waar kan ik dat vinden, uh, Lucien? Radio501.nl, daar staat uh, rechts de uh, uh, bubblebox. En daar kun je natuurlijk reageren op de uitzending. En uh, je eigen mening achterlaten over de gedraaide muziek. Ja, en er moeten wel positieve meningen zijn. Uh. Of opbouwend. <laughs> ja, absoluut. Katse Jammer hier op Radio 501. Ja. Yeah. Uit, uh, uit de schitterende Scandida Scandinavië. Ja. Yeah. Nou, is het uh, is het, uh, het theatrale aspect waarom je dit, uh, dit uh, zo ontzettend leuk vindt? Uh, ja, dat denk ik wel. En uh, ik vind hun ook live ontzettend goed. Ze, ze spelen allemaal alle instrumenten. Dus ze wisselen eigenlijk per nummer uh, af van uh, bezetting. Yeah. Of, ja. Ja, ook van bezetting, maar ook van positie, zou ik maar zeggen. Waar andere mensen met uh, stijldansen, changer roepen... dan <laughs> doen zij dat met uh, muziekstijlen. Ja, ja. En, uh, en zijn ook allemaal echt goed in alle instrumenten. Dus dat dat is, is wel echt knap. Ja, dat is echt ontzettend leuk. En, ja, uh, want je hebt wel van die artiesten die noemen zichzelf uh, multi-instrumentalist. <laughs> maar die, uh, die zijn ondertussen... Uh, speelden ze ieder instrument maar een beetje half. Of, of steeds dezelfde lijntjes. Ja, precies ja ja nee nee maar zo niet uh, bij Kattenjammer. nee dus uh, uh, Kattenjammer kun je het nou ook weer niet noemen dus eigenlijk nee nee uh, nee totaal niet echt uh, heel getalenteerde jonge vrouwen en uh, ja wel ook echt bijzonder dat ze gewoon um, ja um, met elkaar zo'n zo'n uh, ja zo'n maffe acten hoe, hoe ze dat brengen vind ik ook echt uh, leuk Tof. ja ja. Ben je zelf ook een uh, multi-instrumentalist? Nee, was maar waar. Ja? Wat, ja. wat, wat, wat, wat speel je dan? Oh. Ja, ik speel eigenlijk alleen accordeon. Allee, alleen accordeon? Ja, ja, en ik doe wel eens wat op andere dingen, maar dat uh, zou ik nou niet zo graag uh, hier op de radio <laughs> willen vertellen. Maar nee, nou, ik kan ik me voorstellen, uh, de zwart en de witte toetsen, dat je ook wel iets met een piano uh, overweg kan. Ja, niet ja echt. Nee, nee. Ik zou het toch liever uh, voor, de, voor de feest en partijen uh, bewaren, zeg maar. De feest en partijen bewaren? Ja, ja dus niet, niet het professionele podium mee opnemen. Want dan, uh, nee, oké. Okay. Ja. Oh, maar je kan wel wat deuntjes spelen. Ja, een beetje. Maar ja. het is niet... Het uh, mag geen naam hebben. Nee, maar hoe ben je dan uh, bij, überhaupt bij de accordeon uh, terechtgekomen? Ja, dat is gewoon echt uh, als kind. Ik, ik, uh, ik wilde. Dat is wel een grappig verhaal. Ik wilde eigenlijk graag drummen. Oh. <laughs> en uh, toen zeiden mijn ouders: van, Nou, ah, dat mag wel. Maar dan uh, moeten we wel. Want wij woonden in een flat. Ja. En uh, dan hadden we zo'n um, zo box. Kijk, in, in? Uh, in Amsterdam. In Amsterdam. Oké. Vlakbij het Centraal Station. En dat was gewoon een grote flat. En dan had je uh, niet zo heel veel ruimte in die flat. Dus je had gewoon beneden een box. En dat was een beetje zo'n soort. Zo'n griezelig. Uh, Zo'n uh, klassieke kelderbox, maar dan in het centrum van Amsterdam. Ja, precies. Want als we het in ons huis doen, dan uh, krijgen de buren last van. Dus dan, dan maken ja. we daar gewoon een leuk drumkamertje. Nou, toen was heel mijn lust... Om te drummen was echt. Die was in één keer... Uh... Heel effectief dus. Was dat <laughs> ja. ook opzet? Nee, volgens mij niet eens. Maar het, het was inderdaad... Ja, het, is eigenlijk Want het een klinkt heel sympathiek tip. eigenlijk. ja. Het is wel sympathiek om dan te zeggen, nou, dan doen we dat in de kelderbox. Ik vind het wel een hele praktische oplossing. Ja, ja en ze waren maar, ook echt wel van plan om daar dan uh, een lampje op te hangen en zo, maar dat was toen voor mij was het eigenlijk gewoon uh, al... Uh... Zo'n vochtige kelder. Uh, daar, <laughs> ja. Had je het niet zo mee? Nee. En accordeon, dat kon dan wel, uh, want dat is op zich ook een vrij luid instrument. Ja, eigenlijk wel, maar ik weet... Ja, dan... minder dan een drum. Dat is ja. uh, een, uh, een drumstelletje dat... Uh, maar je hebt nooit ook gedacht van: hé, hey, ik uh, koop eens even een cachon en ik uh, ga hem even helemaal kacholen uh, drummen. Ja, nee, maar dat vind ik wel ook een super gaaf instrument, cajon. Ja. Dat is misschien nog eens een uh, idee om, uh, ja, om te gaan doen. Ik kan natuurlijk gewoon op tafel uh, roffelen. Ja, ja. Dat hoor je tegenwoordig ook en gewoon in de handen klappen. en uh, Ja, ja, van met, dat soort. Uh, ja. ja, en uh, met een eitje natuurlijk. Ja, er is, er is, er is, uh, ja, wat percussie betreft is er van alles uh, mogelijk natuurlijk. Ja. Ken, ken je Han Bennink? Ja? Ja, die doet ook natuurlijk overal, uh, haalt die uh, ritmes uit. Zijn ritmes uit, ja, precies. Uh. Ja, ja, en zo, uh, zo belanden we bij Tom Rates, uh, dat, wat wie toch ook wel een uh, multi-instrumentalist is? Um, even kijken, is dat zo? Ja. Ik, uh, ik moet eerlijk bekennen, ik ken hem vooral van zijn, uh, van zijn uh, raspende. Ja. <laughs> raspende stem. <laughs> ja. Ja, speelt hij, begeleidt hij zichzelf ook? De, volgens mij wel. Of zegt nou een heel raar iets? Ik, volgens mij wel. Dat kan toch niet anders? Dan kan je toch niet jarenlang volhouden <laughs> alleen maar te zingen? Nee, maar met hij piano. Doet welch... maar, maar toch niet nog meer instrumenten? Mijn gitaar ook. Maar misschien lul uh, oh, ik me uh, helemaal vast. Ik ga eens even... Nee. We gaan het eens even opzoeken. Ja, precies. Maar in ieder geval het nummer wat je wilde horen is Innocent When You Dream. Ja. Van uh, Frank's Wild Years. Toch wel een van zijn bekendste platen, volgens mij. Oh ja. Is dat een uh, plaat die jij thuis ook gewoon nog in die doos hebt liggen of? Uh... Uh, nee, ik heb toen Waits heb ik sowieso uh, gewoon alleen maar, toen was ik al uh, van mijn cd's af, zeg maar. Oké, okay, want uh, wanneer ben je in contact uh, gekomen met uh, Tom Waits of in ieder geval met zijn muziek? Um, even nadenken, ja, al, al uh, ik denk dat mijn tante me ooit toen ik nog kind was, dat ik bij haar uh, ging logeren of zo, En dat zij dan een plaat van hem liet horen en toen vond ik er helemaal niks aan. Nee. Ik dacht van, nou, wat is dit? Oh, ja. nou, misschien voor kinderen ook wel een beetje lastig of zo. Of, uh... Ja, ik denk dat je toch als kind... dat je echt wel een beetje conservatieve smaak hebt. In ieder geval ik. Ik ben voor mijn gevoel veel experimenteler geworden... naarmate ik juist ouder word. En als ik dan terugdenk aan wat ik bijvoorbeeld op de, op de middelbare school... echt heel erg artistiek vond... dan denk ik, nou, dat is gewoon super commercieel. Ja, noem maar eens een voorbeeld. Um, van nou Ja, ik had dat... Dan moet ik even goed nadenken. Maar ik, ik weet nog dat ik dat met één nummer had toen ik dat een keer weer terug hoorde. Maar welk nummer was dat nou ook alweer? Macarena. <laughs> nee. Even nadenken. Nou, dat is er eigenlijk ook een volksliedje. Dus dat, uh... Ja, is dat zo? Ja, eigenlijk wel. Ja, ze hebben natuurlijk... Dat nummer hebben ze iets van... Uh, Los Del Rio heeft dat een stuk of twintig keer opgenomen en uitgebracht. Dus dat twintig uh, keer werd het een keer een hit. Ja. Oh ja, joh. Ik dacht dat dat gewoon echt al bedacht was als concept... En uh, om maar een hit te worden. Maar er zit oorspronkelijk iets. Uh, ja, nou. Ja. ja Laten we uh, zeggen, van wel. Grappig. Ja. Maar goed. Daar gaan we het nog even over ja. hebben. Eerst ja. maar eens even gewoon. Uh, innocent When You Dream. Yes. Van uh, Tom Bates. The is on the moon Where are the arms that held me And pledged to love me for And pledged to love me for And it's such a Soft and dream it's memories that I'm stealing, but you're innocent when you dream when you dream, you're innocent when you dream when you dream, you're innocent when Made a golden promise that we would never apart. I gave Soft and, green. and it's now it's The When You Dream van uh, Tom Waits van Frank's Wild Years. Hier op Radio 501 in de platenkast, nou ja, de datenkast van uh, Laura Johannes. Yes. En uh, we zijn er inmiddels achter ja, met dank uh, aan Frank. Frank van N. N. Dank Frank. <laughs> ja. Uh, ja, dat hij inderdaad eigenlijk alleen maar piano speelt en daarnaast uh, zal hij gerust thuis nog wat een en ander uh, beoefenen. Ik denk, met, uh, hij heeft toch wel een aardige bomduiten, dan koop je toch wel een leuke instrument, zou ik zeggen. Ja, en een paar goede uh, leraren erbij. Ja, dan, dan zou je toch een heel eind moeten komen. Ja. Ik bedoel, zelfs uh, Neil Tennant van de Shop Boys speelt gitaar, dat, dat zou je ook niet achter me zoeken. Zelfs Freek de Jonge is, uh, zag ik laatst met een, uh, een elektrische gitaar uh, oh, echt? rondslepen. Nou, ja, het, het komt kan... het nergens naar, maar het is toch... Uh, hij doet het wel eventjes. Hij doet het. Ja, precies. Hij mag dat dan weer. Hè. Ik bedoel, uh, nou ja. Zal, zal het een um, after midlife crisis zijn, denk je? Ja, ik weet het niet. Maar ik vind, ik vind trouwens wel... Vreek uh, die jongen, ja, die mag dat van mij eigenlijk ook wel. Hij mag het wel van jou. Van mij wel. Ja, dat is wel een hele geruststelling uh, voor onze Vreek. Bij deze heeft hij mijn zegen. Vreek. Nou, hulde. <laughs> Wat, uh, wat wil je horen? Toriet niet Hullemboer, hè? Nee, dat hoop ik ook niet. Oh, nee, die ken ik niet. Het busje komt zo. Oh, nee, nee, die ken ik wel. Nee, die hoeft niet. Nee, laat die daar maar liggen. Hoe kom je daar nou weer aan? Nou, het ligt hier. Oh, Oké. Okay. Nee, uh, misschien kunnen we eventjes naar uh, Daan Hofman gaan luisteren. En uh, Daan Hofman, uh, uh, waarom, uh, waar, wie is Daan Hofman en waarom? Uh, Daan Hofman is ook een uh, Nederlandstalige singer-songwriter of... Uh, met, uh, met dubbel F of... Uh... Uh, nee, één F volgens mij. Ja, dat kan wel Heb kloppen. Want hij heeft een plaatje gemaakt, uh, Fakels van Suiker. Klopt, klopt. En dan zat ik te denken aan het nummer De Wind Gaat Maar Door. En wat is er dan weer zo bijzonder aan Daan Hofman? Want uh, ja, wat je zegt, we hebben er al een paar gehad van die Nederlandstalige zangers en zangeressen. Rakkers. Ja, uh, ik vind dat hij wel een beetje een soort van Tom Waits is eigenlijk, maar dan een Nederlandse Tom Waits. Oké. Okay, Hij, uh, uh, ja. Ja? Hij heeft een beetje iets. iets Hij speelt ook. Uh, trouwens, Tom Wees staat hier op deze plaat gewoon met een accordeon. Dus ik weet niet waar we het over hebben. Of <laughs> trouwens, het is volgens mij een. Uh, zou ook wel eens een. Uh, Bandolion kunnen zijn. Maar misschien was het alleen maar voor de foto. Ja. Ja, ja dat, uh, dat ontdekken we hier even. Ja. Dus dat uh, gaan we wel eens even opzoeken. Maar suiker in mijn koffie. Vakkels uh, met suiker, dat is zijn plaat. Nee, ik zou het nummer uh, even kijken. De wind gaat maar door doen. De wind gaat door. Mag dat ook? Ja, dat mag. Nou. Want uh, ja, dat is wel to van toepassing, denk ik. Ja, het zal wel overdrachtelijk bedoeld zijn. <laughs> maar uh, buiten gaat de wind ook maar door. Ja, het is een beetje... Een beetje weerachtig. Ja. En dit is een beetje Daan Hofman-achtig. En ook een beetje Tom Wees-achtig. ja. Koortjes. Heerlijk. Hou je ook van koortjes? Ja, zeker. En vooral als het door uh, mooie stoer uitziende mannen die dan opeens zo'n hoog stemmetje opzetten. Alhoewel, als hij live optreedt wordt het gedaan door mannen, maar dit klinkt toch echt wel als vrouwen? Nou ja. <laughs> ook weer zo'n artiest die live gezien is door Laura Johannes. Yeah. Mooi. Het lopen doet pijn. Geef het maar toe. De tijd die gaat snel. Dat merk je later wel. Kom naar me toe. Leef op de weg. Als je door moet, je beeft. Als je stopt, want de wind gaat maar door. Een gesprek op achtergrondkoortjes hier in de studio van Radio 1 in de platenkast van Laura Hannes. Yes. Groot respect voor achtergrondkoortjes, want leg het nog eens uit Laura. Ja, nou, uh, ik, heb de, ik heb zelf een keertje achtergrondkoortjes gezongen bij uh, Nolhavens. Havens. En uh, toen had ik dus eigenlijk met terugwerkende kracht zoiets van: jeetje, wat is dat ontzettend knap dat die vrouwen of mannen. Dat zou uh, precies en toch um, scherp doen, zeg maar. In de zin van, wat ik zelf dus lastig vond. Van, je moet enerzijds heel subtiel. Als een soort strijker moet je er iets neerleggen. Uh, oh, maar dan met je stem. Maar je timing moet uh, perfect zijn. Je moet wel scherp en... en, en uh, ja, hoe zou ik het zeggen? Je moet er wel bovenop zitten, maar je moet er ook onder liggen. Ja, het is even... Het is, ja. <laughs> ik, ik kan het even niet anders... Uh, Vertellen. Anders uitdrukken. Nee, ja. nee, nee. Maar, maar duidelijk. Het is een... Uh, je zegt heel subtiel. Maar ik zei net al... De Bombita's bij Herman Brood. Ik, ik ken, er, uh, ken er toevallig eentje. Want daar heb ik, laatst, heb ik ooit nog eens een keer... Uh, zangles van gehad. Oh, gaaf. En uh, die zei ook van... Nou ja, je moet niet luisteren... Van naar wat ik toen deed. Want het was echt... Uh, echt heel slecht voor je stemmen. die is er ook een tijdje echt uitgeweest. Die moest echt geopereerd worden om... Uh, oh, jezus. Maar dat waren ook nog eens... Achtergrondkoortjes. Ja. En het klinkt te gek, hoor. Ik bedoel... Ja. Uh, Laat wel weten, maar. Uh... Het kost wel wat. Het kost wel wat, ja. Die stembanden <laughs> bijvoorbeeld. Ja. Ja. Ja, alles voor de kunst, hè? Ja, alles voor de kunst. Ja, leiderschap maakt vak, wordt vakmanschap. Of wat was het ook weer? Ja ja. ja. ja, maar het is wel gaaf als mensen toch inderdaad gewoon hun stem kapot zingen. Ik hou er me van. Ja, dat je helemaal alles aan gort. Ja, ik, ik weet niet, ik vind het toch gewoon een beetje zonde ook. Ja ja, sterker, sterker nog, als je natuurlijk meerdere concerten achter elkaar moet doen... dan moet je op een gegeven moment toch wel nou ja, toch een soort van techniek ontwikkelen... wil je niet, uh, wil je niet als een of andere de, de vijftig uh, gaan klinken. Ja, maar aan de andere kant, ik vind het ook wel weer heel leuk. Want ik, ik heb ook zelf op de parade... dan deden we vijf voorstellingen per avond. En dat dan zeven dagen per week. En dan was ook gewoon na de derde voorstelling... was, was het geluid van andere kwaliteit dan de eerste voorstelling... Maar niet per se een mindere kwaliteit... want dat geeft ook wel weer wat nieuws of zo... waar je dan met elkaar in belandt. Ja. Zeg maar. ja ik vind het toch ook wel weer... Nou, wat ontzettend. zijn de reacties uit het publiek? Want ik neem aan dat je achteraf... komen er altijd wat mensen naar je toe... om te zeggen van, uh, dat, ze het, uh, dat ze het wat vonden. Ja. Um, dat, dat merk je dan niet echt. Ja, het verschil in die reacties is niet echt... omdat je dus tussendoor tussen die voorzingen niet heel veel tijd hebt... Nee. Dus, uh, dus, dus ik heb niet speciaal een verschil in reactie gemerkt. Maar ik, ik weet wel dat ik gewoon. Uh, dat ik het ook wel wat vind hebben om zo. Uh, gewoon helemaal zo door te gaan, zou ik maar zeggen. Ja. Komen we echt met, met, met een plaatje of zo uh, van Wist? Ja, dat is echt uh, hoog tijd. Ja. Ja, want zeker als je jezelf moet gaan promoten, kan je toch niet iedere keer met zwoegen aankomen zetten? Nee, nee, precies. Of zoveel. Of ja, uh, ja, ja, ja. Nee, die twee hebben we dan al een keer gedraaid, <laughs> zeg maar. Ja, het is het plan zoals het er nu is, is om, um, even kijken, wat was er weer in mei, een uh, klein reetje af te hebben. Maar dan niet met echt tien nummers, maar echt maar met een paar. Dus uh, vier of vijf of zo. Gewoon echt promotioneel. Precies. Ja, Worden er dan ook nieuwe nummertjes of uh, komt ja. er dan ook nog een oude klassieker op? Nou, ook natuurlijk. Want je een oude hebt natuurlijk klassiek. nieuwe muzikanten bij. Ja, ja precies. Ja, wie wat weet... speelt hij eigenlijk? Um, nou, dat is ook weer zo'n uh, multi. Uh, oh, daar ja. ga je we weer. Ja, hij, hij speelt uh, piano, hij speelt accordeon, cajon. Uh, hij speelt van alles. Hij speelt ook gitaar trouwens. Ja, Nee. Echt... Ja. Wauw. Ik ben echt blij met. <laughs> wat een <a> held. <laughs> ja. <laughs> Ja, nee. Want jullie zijn, u, zijn, we zijn we nu met z'n vijven dan? En, uh, of wisselt het een beetje af? Nee, nee, nee. Wie nee. kan? Uh, ja, nee, nee, nee. We zijn met z'n vieren. Um, André Schor Schorlemmer. Schorlemmer is uh, gestopt, jammer genoeg. Ah, wat is jammer. Waarom? Ja, ja dat, is wel, uh, dat is wel een heel triest, uh, triest verhaal. Maar, uh, oh. uh, nou ja, kijk, hij heeft gewoon uh, heel veel andere dingen ook. Hij heeft ook gewoon een baan. Dat... Uh, ja. Dat hebben sommige mensen. Ja. En uh, ja, we gingen nu natuurlijk toch, uh, toch meer, steeds meer tijd erin uh, steken. En dat ja. uh, werd hem net even wat te veel. Dus dat was wel jammer. Ja. Maar uh, we blijven zeker wel uh, met hem werken. Dus wie weet dat hij ons met het opnemen van dat cd'tje wel weer bij wil staan. Ja, in mei. Dus dan kan hij nu alvast inplannen met zijn werk. Ja, precies. Dan kan hij van zijn vakantie opnemen. <laughs> ja staan wij gewoon om zeven uur op de stoep op zijn eerste vakantiedag. Zo is dat, ja. zo is dat. Met een kruiwagen vol Hoppa. instrumenten. Ja. <laughs> en inspiratie natuurlijk. Ja. Uh, wat wil je horen zo? Want we zitten alweer op tien, voor half, tien over half zes. Jongen, dat gaat snel. Ja. Um, nou, dan is het wel leuk om iets van Robin Blok te laten horen. Vind ik ook. Want daar hadden we het al even over, maar toen uh, waren die mensen weer... Uh... Ja, een ik heb het enige nummer ja. wat ik hier heb staan is Darker Song. En we kunnen natuurlijk gewoon in het ouderwetse... Want dat is volgens mij gewoon heel oud materiaal. Van, okay. van Robin Blok. Oké. Okay. Want ik ken dat, die titel, zeg maar niks. Het komt in ieder geval niet van zijn uh, nieuwste plaatje. Mm -hmm. Die hij trouwens heeft... Uh, die heeft hij volgens mij gepresenteerd ergens in, uh, in de Vondelkerk of zo. Kan dat? Het zou best kunnen. Ik, ik, ik ben daar zelf niet bij geweest. Nee. Uh, ik wist dat toevallig, omdat het, het, rond die tijd uh, heb ik ook uh, meneer Tim Pons uh, geïnterviewd van de Music Whisperer. Oh, ja. Met welk magazine uh, zijn, uh, zijn plaatjes uitgekomen. Ja. Welk nummer wil je heel graag uh, horen? Want uh, natuurlijk, hij heeft uh, wat rustigere nummertjes en hij heeft ook wat... Uh, uh, morning Bells uh, zou bijvoorbeeld kunnen. Of, uh, ja, ja, we doen we Morning Bells. Morning bells? Ja. Nou, dan gaan we dat gewoon doen hier. Oh, wie zit er nou weer op de achtergrond te zingen? Zal weer Daan Hofman wezen met uh, Ogen in het ijs. Maar daar, uh, daar beginnen we niet mee. Dat kunnen jullie thuis natuurlijk wel, hè? Gewoon uh, muziek luisteren van Daan Hofman. Maar dit is Robin Blok. Dat kan ook gewoon, omdat je Radio 501 hebt aanstaan. En inderdaad, een goede keuze, zeg je zelf. Ja. cuffs will open up your eyes, mirror bulbs keep flashing in your mind, wake me up, wake Marks are rushing in the dark Oh, I can't seem to ever shake them off Wait. Ik bedoel, de hartstikke mooie muziek en goede arrangementen, en ook goe goed, uh, gitarist, ja, een goed gitarist, absoluut. En goede zanger. Ook nog, en uh, hele mooie arrangementen, maar het is, het is natuurlijk niet dat je denkt van ik hoor ja, wat nieuws ofzo. Het is niet, een, niet, niet heel vernieuwend in ja, die zin. Ja. Ja, nee, okay. Heeft hij ook een echt eigen geluid en dat vragen we dan wel af. Dat is toch een klein vraagtekentje. Ja, ik bedoel Ja, goed. Eigen geluid. Ik vind het natuurlijk heel belangrijk als iets heel oorspronkelijk is en zo. En ik bedoel, mij hoor je ook niet klagen als iets gewoon goed klinkt. Why not? bedoel. Dan zal jij de laatste zijn die. Die zegt van kappen, jongens. En nou. Nee, want ik heb. Volgens mij anderhalf jaar geleden zag ik de Soldiers optreden. En dat is een hele andere categorie. Ja, gek, ja. Het zijn fantastische muzikanten, ja, het ja. klinkt natuurlijk wel een beetje gewoon als sol, weet je, ja, ik ja. Maar het zijn ook koffers, daar was ik nee. een teleurgesteld in. Oh ja, ja. zijn het allemaal koffers? Nou, ik weet niet nee, allemaal. Nee, niet waar. Maar wel een boel, ja, dat is een behoorlijke domper, dat had ik ook. Oh ja? En Want ik ging ook naar een optreden van een, ik dacht echt, nou, ik heb een nieuwe ontdekking gedaan, en toen hoorde ik, toen zei ik, en dat nummer vond ik zo mooi, en dat nummer, en toen zei iemand met wie ik toen was van, ja, maar dat was een koffer van, en dat was een koffer van, ik oh, dat is jammer oh. Oké, okay, de toffe nummers waren niet van zichzelf. Nou ja, we gaan het even vragen. Kato van Dijk komt hier in de studio. Dus oh, dan kun je eens eventjes... 20 december. Uh, nou ja, zo, uh, zo gaan we door met die zelfpromotie. Maar Jeroen Kant... Uh, je, je weet ze wel uit te kiezen, Kato van Dijk. Dat is ook een... Uh, een, een dingetje. Een dingetje. Ja. ja. Ja, nee, ik ben heel benieuwd. Ook gewoon weer een heel ander, uh, ander genre. Ja. Uh, Jeroen Kant. Nou, ik, ken hem, ik ken hem dus van de grote prijs van vorig jaar. Binnenkort ja. trouwens weer. Of niet in december. Dat is helemaal niet binnenkort. Uh, nee, dat zullen we gewoon Halleluja luisteren? Laten we dat doen. Laat loeien maar er even doorheen. Ja. Uh, niet uh, hard zetten. En. Uh, <laughs> moedig <moeilijk laughs> zetje. En uh, live opname trouwens, echt zo'n uh, ouderwetse sessie. Hij is eerst nog even aan het stemmen, dat is ook wel weer grappig. Oh ja. Hele koddige lettertypes ook trouwens. Zit uh, jij nou naar een filmpje te kijken? Ja, een filmpje op de radio. Oh ja, wat ziet er goed uit hè? Ja, voor, vooralsnog alleen de gitaar in, in beeld. Oh. Voor het rood op de plank, mijn gitaar en de klank. Voor jouw sleutel in het slot van de deur. Voor het klokje dat tikt, voor de en die prikt. Voor het bloed, de roos en de geur. Voor het schuin op het bier, voor de nachten plezier, voor alle liedjes die ooit zijn gedacht. En voor het haar op mijn hoofd, voor het vuur dat nooit loopt. en voor die foto waarop jij naar mij lacht, zing ik, halleluja voor de heer. Yeah, I'll be knee Wat je ziet als je even bent. En voor de kracht van muziek, voor het dal en de pie, voor de kleur van het zonlicht, maar. En voor de flessen met drank, voor de kat op de bank, voor het wachten, want dat is het waar. For me. Hallelujah, oh, oh, oh, oh,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 Halleluja voor het leven, halleluja. En een applaus, en het applaus wordt keihard afgekapt. Terwijl het, het stemmen van zijn gitaar, dat was dan wel weer uitgebreid te, te beluisteren hier op Radio Verlaine. Het gaat echt helemaal nergens over. Net even die andere insteek. Wat bedoel je? Nou, uh, van, bij deze radio. Gewoon uh, net even de andere Ja, de inderdaad andere net even anders. ja net, Gewoon alleen de stemmen laten horen. En, uh, en, gewoon, en, en, ja, en klaar. Ja, bedoel, uh, dat heb je op tv ook nooit. Dan zie alleen maar het lullen achteraf. Uh, niet het uh, stemmen zelf. Nee, het schijnt dat... Um, hoe heet die Wim T. Schippers ook altijd in zijn contract uh, liet opnemen... als hij ergens geïnterviewd werd of zo... dat hij dan wel in beeld um, wilde... en dat dat er dan niet uitgeknipt werd... dat hij dan zei van... oh, ik moet even naar de wc omdat oh, hij, ja? ja, omdat hij vond dat op televisie er een onrealistisch beeld... dat je nooit mensen naar de wc ziet of hoort gaan. Nee, dat klopt wel. Terwijl in het echt ja, dat is belachelijk. gaat iedereen aan de lopende mond. Ja, zeker als je diarree hebt. Ja, nou, hou we op schijt uit. Reeskak. En daar wilde hij dus gewoon even een lans voor breken. Nou, dat is toch uh, fantastisch. Nou, vanavond die grote drol natuurlijk in de tuin van de VPRO. <laughs> <Ja>. Jezus. <laughs> ja. Ja, maar dat is toch mooi? Ja, dat is uh, op zich uh, zich uh, nobel. Ja, Vind ik een nobleman. ja. Nou, sowieso wel een, een, een relatieve held. Ja. Um, ja, nee, wat, wat wil je nog horen? Ik, het. Wat jij, het, ik vind het toch een beetje onwennig nog steeds, dat jij gewoon nou met een velletje papieren... Uh... Ja, dat, dat, dat, uh, de, je moet een beetje met je tijd meegaan, uh, Lucien. Ja, nee, uh, <laughs> zeg, uh, mag je niet even een beetje nostalgisch wezen. Bovendien, als je met je tijd meegaat, dan ga je ook af en toe gewoon weer in zo'n... Uh, He, met, met de tijd meegaan. Wat had je nou verdorie? Je had de hele tijd uh, 20 jaar lang een 80s revival. Dat was ook met je tijd meegaan. Gewoon, een, gewoon een, een paars gestippelde drollevanger. Uh. Ja. ja. Oké, okay, nou, uh, hou maar op. Uh, ik zou zeggen, draai als afsluiter vredige Spiech. Dat is toch ook wel echt een held van me. Ja, een heldin. Om het nog maar weer eens even te noemen. Je, je, je wordt er wel eens mee vergeleken. Ja, dat, dat heb ik ook wel eens gehoord. Dat vind ik een heel mooi compliment. Ja, maar je hebt toch wel een keer masterclass bij haar gedaan? Ja, hoe, hoe was nou, dat was trouwens? Mentorschap. Oh, mentorschap, sorry. Maar hoe was dat trouwens uh, van de zomer? Want uh, voor de zomer spraken we jou natuurlijk. En toen uh, zei je: van, Hé, hey, ik ga met kinderen gaan. Kinderen hebben kleine kindervakanties. Ja, dat leuk. Ja, ik ben er nog steeds kapot van. De, de, de pannenkoekenmeel zit nog. Uh... <laughs> en, ja, zeg zeg maar ja. niet in je neus, maar uh, in je nee, oren. Nee, precies. Ja, nee, het was ontzettend leuk. Ik, ik ben, nee, het was echt wel intens vermoeiend. Dat had ik ook wel een beetje verwacht, maar dat was ook zo. Hoeveel kinderen waren dat nou? Nou, uh, het was een huisje waar er in principe 40 in paste. Maar we zaten er regelmatig 50 in. Dus het was. Uh, en uh, de hmm. leeftijd varieerde tussen 8 en 18. Oh. <laughs> dus, Echt, uh, maar dat is onmogelijk bijna. Ja. Dat kan niet. Vind jij maar eens een geschikt avondspel? Wat zowel de 8-jarige als de 18-jarige. Dus maar nee. Was... Jij ging allemaal liedjes spelen natuurlijk. Dat had je ook gezegd. Ik neem een gitaar mee. En uh, <laughs> ja. Nee maar, nee, maar het was wel ontzettend leuk. We hebben echt, ik heb wel echt onwijs gelachen. En uh, ook met die kinderen gewoon... Uh, yeah. Ja. Je, je, je gaat, het is toch... Wat dat betreft voel je je toch anders dan als je bijvoorbeeld... Ik heb ook wel eens toneelles gegeven of zo. Dan voel, voel je het toch wat, wat verantwoordelijker. Terwijl op zo'n kamp mag je ook wel een beetje... Uh... Land te vanteren. Ja. Momenten. momenten vind, van... ik wel, vind ik wel. Momenten van uh, land te vanterschap. Ja. Uh, ja, Frederik Spiecht, uh, dat, die, die, die beslaat natuurlijk een carrière van hier tot Gunter. Ja. Uh, de vorige keer hebben we natuurlijk het nummer... Uh, ja, eerst draaide ik zelf het nummer Spreken. Daarna wilde jij mijn persoonlijke Jezus... Uh, oh ja, die is ook goed. Ja, die was ook goed. Welk nummer zou jij uh, nu willen horen? Uh, wat zijn ze klein? Wat zijn ze klein? Ja. Oh, nou, dat is ook van die uh, plaat uh, vreemd. Ja, maar dat vind ik ook een hele goede plaat. Toch wel. Vind jij niet? Ja, nee, ik vond alleen dat nummer... Ja, Wat zijn ze klein vind ik ook wel, wel leuk... Maar ik vond Spreek, ja, maar dat is ja, gewoon dat vind ik de ook opening. Een maar Frederik Spiecht, hey, die is altijd goed, hè? Ja, precies. Wat zijn ze klein? Yes. Dus nog even in Vogelvlucht, oh. de, de liedjes van de afgelopen twee uur. En als je dan kijkt, wat zijn de liedjes dan toch echt liedjes? En klein. Groot. Oh, oké. Okay. En groot Wat zijn ze groot je, je hoeft eigenlijk ook niet groot te zijn om je klein te voelen. <lacht> oh maar op, ja. Wat zijn ze klein, de mensen Ze rennen, ze razen, ze blijven verbazen Ontrouw, verraad, liefde en haat Wat zijn ze klein, kijk ze gaan in zwermen als dieren, als vlooien en mieren. En ja, een Chinees, een Tsjech of wat zijn ze klein. Ze bidden en smeken tot engelen, profeten, hun heiligen en goden. De levenden en doden en wat, wat zijn. Wat zijn ze klein, de mensen, ze vluchten, ze vrezen, ze zweten, ze beven, ze willen niet weten wie ze werkelijk zijn. Wat zijn ze klein. Signs of glad